Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Oh Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een meisje van 16 dat gisteren in Rotterdam werd doodgeschoten. had eerder aangifte tegen de verdachte gedaan wegens stalking. Ze zou gistermiddag met de politie gaan praten. maar vlak daarvoor werd ze vermoord. De man van 31 die nu vastzit, had het meisje vaker bedreigd en mishandeld. Daar was hij voor veroordeeld. Vier gemeenten in de Bommelerwaard en de Betuwe krijgen alsnog 450.000 euro schadevergoeding voor het ongeluk met de hoogspanningsmast in 2007. Een Apache-helikopter vloog toen bij Hurwenen tegen een hoogspanningsleiding aan. Zo'n 50.000 huishoudens zaten vervolgens enkele dagen zonder stroom. Sinds 2011 procedeerden de gemeenten Maasdriel, Neerrijnen, Lingewaal en Geldermalsen tegen de staat om die schadeverhaal te krijgen. Het Rijk wilde aanvankelijk niet meer dan 10% van de kosten betalen. De gemeenten zijn nu tevreden met het bedrag en spreken van een acceptabele schadevergoeding. De Duitse regering wil het makkelijker maken voor migranten van buiten de EU om in Duitsland te blijven. Op die manier moet het grote tekort aan arbeidskrachten worden aangepakt. Een wet om de immigratieregels te versoepelen kan in 2020 ingaan als het parlement ermee instemt. Anti-immigratiepartij AFD is tegen versoepeling. De Europese Unie heeft zo'n 200 miljoen euro beschikbaar voor hulp aan sectoren die door een no-deal brexit in problemen komen. Dat zegt gedeputeerde reisberman van de provincie Flevoland na een gesprek met EU-onderhandelaar Barnier. Bij vertrek van het Verenigd Koninkrijk zonder afspraken dreigen grote problemen voor sectoren als landbouw en visserij. Nou, dat weer nog vanavond bewolkt en een enkele bui. Minimum temperatuur vannacht 5 graden. Morgen een graad of 8. En later op de dag geruime tijd regen. Ook vrijdag en in het weekende regen, maar wel zacht. 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Hmm. FM. Ho, ho, ho. Dit is Kerst met ZFM. Met nu nu ZFM in de avond. We er weer zijn, dacht ik. Er zijn mensen heel erg druk hier. Zo, nou werkt het allemaal weer, jongens. Ja, het gaat er helemaal goed. Het gaat er helemaal goed, hè? Het gaat er helemaal uh -huh. goed. Nou, hartstikke mooi. Ja, het tweede gedeelte van uh, ja The Boys Are Back in Bethlehem. Een, een wat andere kerstjoke als, als uh, ja, als anders. En we gaan eens even kijken wat uh, wat het wordt en of het dat lukt. Ik heb hier een nummer klaar staan, maar ja, Spotify die werkt het af en toe nog maar is. Dus ik heb een nieuwe Spotify gevraagd onder de kerstboom, maar. Ik weet niet of ik hem krijg natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. De Jackson 5, heel goed. Ja. Ja, toen was je nog uh, jong onbedorven. En uh, ja. En toen was je nog jong. Ja, ja. Onbedorven. Ja, ja. ja, ja. springlevent ook nog. Ook nog springlevent. Ja, ja, ja. Ja, Tja, nou, hartstikke mooi. Uh, tweede uur, laatste uur alweer. Oh no Ik wou... Uh... Ja. Oh, uh, nou, ja. Uh, ja. Jij, jij, jij hebt iets meegenomen van Edwin Evers. Ja, ik, uh, ik vond het wel een aardig uh, nummer. Uh, had ik hem ik ineens op uh, Facebook tegen. Dus ik uh, draaide het af. Ik denk, geinig, man. Die, uh, als ik. Uh, Even en morgen dan is uh, de laatste uitzending van Edwin ja, Evers. Ja, hij gaat ermee... Uh, dan gaat, gaat hij ermee stoppen. Ja. Maar dit gaat over Flappy. En er is dus een soort persiflage La, erop zin, of Ja, zo. ja alle Evers-typetjes uh, Evers uh, zingen Flappy. Dus, uh, oh. dus ze komen allemaal voorbij. De broertjes, uh, weet je wel. En, uh, oh, leuk. Uh, uh, hoe heet het? Peter R. de Vries. Nou, oh. uh, heet, uit, uiteraard natuurlijk. Uh, uh, hoe heet Hoe heet hij nou? Niet van Flappy van. Uh... Oh ja, Joep van het Hek. Joop van het Hek, ja. Oh, Oké. Okay, ja, okay, ja, ja. okay. Zullen we dan naar luisteren, Willem? Ja, zet hem maar. aan, jongen. Kijk wat hij het doet. Ja. Ik hoor niks. Nog een keer. Uh, ja, goed. Ja, ik stuur je natuurlijk wel een rekening. Voor. Nou, het is. Uh, Kijk eens mij alsjeblieft. Uh, jongens, uh, meneer Van Rossen, wil u even beginnen? Ja, het was kerstochtend 1961. Ik weet het nog vrij ja. goed. Het konijnenhok was leeg. Mijn ja. moeder zei dat ik niet in de schuur mocht komen... als ik lief ging spelen, dat ik dan wat lekkers kreeg. En dan weet jij wel wat ik bedoel. Uh, Gerard, even, hou jij van het script, ja. Ja. ja. ja, ze wist ook niet meer een flappie uh, ze was. Dus, ja. Ze zei van vrouw maar even papa... want die was bezig in de fietserscheurtje. Dus, ja. Ze zei, uh, ga maar, de is vast op het gras. Ja, zou jij ook iets moeten doen? Maar ik had... Ja, Zoals ik dat elke avond effe deed ja. Ik was de vorige avond zelfs nog teruggegaan Ik weet ook niet waarom ik dat deed Ik had heel lang voor het hok gestaan Alsof ik wist wat ik nu weet wij weer? Nee, nee, nee even een script houden nee. mensen ja. ja, ik weet nog goed, het was uh, kerstochtend 1961 Wij zoeken naar Flappy Mijn vader die zocht gewoon mee ja, we deden sporenonderzoek bij de bomen en het water. maakt het druk niet in dat fietsenschuurtje, want daar kon hij natuurlijk niet zitten. Ja, we hebben gezocht samen tot de koffie. Tenminste, ja, de familie zat daar de koffie. Ik had maar gezin in koffie. Uh, ik heb nog gekeken tussen de planten. Uh, Rob. Maar koffie moest ik niet. Juist. Ja, ik dacht aan Flappy dat uh, dat s'nachts zo koud kon vriezen. Ja. Mijn hoofdje stil gebogen. En dikke tranen van verdriet. Ja, hoofd oh, mooi gevoelig, ja. Want ik had... Hey, Joepie. Doe dat nou, niet, L Doe dat nou niet. Koken. Ik was een goede avond zelfs nog koken. Ik weet ook niet waarom ik dat deed. Ik had heel lang voor het hok gestaan alsof ik wist wat ik nu weet. Ja, goeiemorgen, mijn jongen. Uh, Frans! Ma ma maak ik ook mee, hoor? Ja, natuurlijk. Ga je gang. Ja. ja. Ja, het was uh, eerste er, er, kerstdag uh, 1961. Ja. Ha, er werd uh, luidruchtig uh, gegeten, maar, uh, dat veel, nee, dat maar dat deed me niet zoveel, hè? Uh, maar dat deed me niet zoveel! Wat je lekker in je steel! De, Gerard, jongens, hou je even aan het script, alsjeblieft. Uh, Peter, jij ja, Ik dacht aan Flappy waar die ja. zou lopen, want er ging natuurlijk geen hap door mijn keel. Nee, logisch. Toen dat toe de toe. soep dus naar het hoofdgerecht zou komen, toen uh, sprak mijn vader uiterst grappig. Kijk je op. Dat is flappie dan. Ja, ik zie nog zo die zilveren schaal waar die in lag. In drie stukken. En voor het eerst zag ik mijn vader als een vreselijke man. Vreselijk. Nou, inderdaad. Uh, Marco? Ja, jongens, ik, ik ben gillend en stampend naar bed gegaan. En ik heb eerst een eerste uur liggen huilen op, op, op, op de spreid. Ja, dat is logisch, terug. Ja, ik heb nog één keer schuilend boven de trap gestaan. En uh, nu heb ik nog geschreeuwd van. Dat uh, zei ik ook alweer. Flappy was voor mij. Ja, Flappy was voor mij. Ik heb heel lang voor het raam gestaan. Maar het hok stond er maar verlaten bij. Uh, King Joep, zelf zelf het laatste stukje even doen? Uh, ja, jongens. Ja. Het was tweede kerstdag. 1961. Moeder weet dat nog zo goed. Vaders bed was leeg. En ik zei dat zij niet in de scheur mocht komen. En als ze lief ging spelen, dat ze dan wat lekkers kreeg. Ah, Joep, wat heen? Even, ja, bedankt. we bedankt. Ja, ja, ja oké, okay, bedankt. Zo, Flappy. Flappy is dood. Uh. Oh nee, Pesato, alsjeblieft, wat een negativiteit zo rond de kerst. Bah. Edwin Evers, ook, ja. ook een man die allerlei stemmetjes kan nadoen. Fantastisch. Ja, dat dus is wel lachen. Ja. Ja. E e e hoe heet uh, hij ook weer? Jochem Ja, ja. die ik het ook fantastisch. Ja. Van Jochem krijg ik altijd een, een diepe psychische moeheid... die nauwelijks <laughs> de onder druk is. Echt, is uh, ja. Hij gaat met te snel. Als hij praat, gaat bij mij het flitsapparaat af. Is, ja. Willem, Willem, hallo. Ja. Weet je dat ik ook een konijntje heb thuis? Wil ik dat weten? Nou, ik heb een heel leuk konijntje. Wit is hij. Hij is wit. Hij ja. heeft hele lange oren. Wat heeft hij? Lange oren. Lange oren natuurlijk. Een konijntje. En hij, weet je hoe ik hem noem? Nou, ja. niet Floppy hoor. Flo floppy noem ik hem. Floppy? Ja. Waarom? Nou ja, hij is een beetje geflopt met die andere konijnen. En toen, <laughs> heb, ik, toen heb ik hem gehad. <laughs> Goed, ja. Nou, hartstikke uh, mooi. Weet je wat nou zo wat vervelend is, Willem? Hij, Harm laat mij elke keer dat hok schoonmaken. Ja. En dat, dat, dat beest pist. En dan is dat hok... en die stro, stinkt. En dan moet ik naar buiten... op het plaatsje achter want daar dan staat het hok. En ik heb er zo'n hekel aan. En hij had beloofd... als hij dat konijntje zou krijgen... dat hij hem schoon zou maken. En dan laat hij me gewoon in de steek. Ja, dat is niet zo mooi natuurlijk. <laughs> ja, mama... Ik zal, morgen zal ik beginnen met zelf het hok schoon te maken. Zal ik beloven. Ja. Voor de kerst. Ja. En zo nou, over, niet? Dan gaat over, belo loven. over beloven gesproken. Uh, de professor zal er langskomen. Uh, voor een, uh, een plaatbespreking. Ah, en uh, ja, daar heb ik hem mooi bij de VETA. Want ik heb namelijk niet gestuurd, uh, niet gestuurd. welk nummer het zou worden. Nee. Het is erin geworden van Corrie Konings. Oeh. Hoogte aan de hemelstaat. He? Een gouden ster. Als je, als je de tekst hoort, dan, dan zeg je, oh, dat is die. Dus, uh, ik hoop, uh, ken iemand uh, die professor een stoel geven? Ken je dat? Want er zit in een Goedenavond. Ja, dat er is die, toe. hoor. Daar ja, is die. Wat gezellig dat ik hier ook weer even aanwezig mag zijn. Ik denk het eens weten. Ja. Uh, en had je dat, die pakketie maar niet opgegeten. Zo niet is niet dat. Ja. Ja. Wat gaat dat? dit keer voor? Ik moet een, een, een, een bepaald nummer, moet ik inventariseren. Ja. Moet ik analyseren. Ja. Natuurlijk, als u, als u wilt natuurlijk. En uh, aangezien uh, u uh, ja, Nederlands bent en dichter des vaderlands wordt u ook wel genoemd. Ja, en wil je dan op mijn teken wil je dan de plaats stoppen? Ja, dan zeg ik hem ik, ik, ik, stoppen. En, uh, u steekt één vinger omhoog, stoppen... En dan zal ik, vinger... zal ik hem van commentaar voorzien. voorzien. Ja. Nou, als u mij wil uitleggen wat, wat nou de bedoeling is van dit nummer... want uh, ik loop hier al jaren mee, want deze, vra ja, deze vraag leg ik eigenlijk zelf bij u neer. Laat maar eens horen. Daar komt-ie. Ja, hoog daar aan de hemel staat een gouden ster. Yes. Nou hangt het er natuurlijk vanaf waar de hemel zich op dat moment bevindt. Want kijken wij nu omhoog, dan zien wij een bepaald sterrenstelsel. Maar uh, morgen, oh, om dezelfde tijd, dan zitten wij op een heel andere positie aan de hemel. Yes. En dan blijken die sterren ook niet meer te kloppen. Ik schrijf gewoon mee. is Oké, dat zal... Uh, dus die gouden ster aan de hemel, dat kan ook fictie zijn. Weet je wat fictie is? Fictie is, uh, fictie is uh, met, uh, met dat, dat cremefres en dat het uh, er tomaat is. en gehakt en wortel en uh, wat? Nee, dat je denkt dat het er is, maar het is dat er eigenlijk is er niet. Dit is fictie. Dat is fictie. Ja, ja. Dus deze ster, gouden ster van, van uh, Corrie Connix ja. kan ook haar eigen sterretje zijn. Ik wil het niet weten. Zo'n lichtstrijd. Ik vind wel dat zij bijzonder vol in haar standpunt. Dat zij dus nog steeds die gouden stijl ziet. Ja. Volgens mij is het gewoon haar bruine Ik weet het niet. Ik wil het daar liever niet over hebben. Het gaat. Ja, nee, dat. Ja, het, het haalt de glans er een beetje af. Dat is jammer. Ja. Volgende ja, stukje. Ja, laat maar laat, laat eens horen. In de Kribber ligt een heel klein mensen Kribben? Kribben. Ja, ja. uh, uh, vroeger hadden de mensen geen wiegjes voor hun baby... maar hadden ze een kribbetje. Ja. Uh, dat werd uh, meestal uit een stal werd dat ontvreemd. Oh. Het was meestal een... een, een ja. uh, men stal een kribbetje. Men, st <laughs> men stal een kribbetje. Ja. En dan werd dat met stro gevuld... Ja. Je had nog geen pempers, dus de baby werd meestal naakt in het stro gelegd. Ik wel En daar liep de, de urine liep dus in het stro. Maar daar wil ik toch eens even op ingaan. Geloven. Wat is nou eigenlijk geloven? Uh, ik, heb, ik heb toch... Bez, uh, zelf als, als, als wetenschapper heb ik toch iets met zeker weten. Ja. Gelo, maar... Geloven, dat, ik geloof het wel. Nou, u, zit, nu, Kijk, u uh, zit toevallig nu naast de deken. Dus ja, ik vind het wel apart. Nou, ik, vind, ik vind het wel apart dat, uh, uh, dat professor zo, zo, zo doorzaagt over, uh, over geluk geloven. Ja. Kijk, geluk geloven doe je... En geloven moet je ook. Want als je niet gelooft, dan ben je niet gelukkig. Dat geloof ik ook niet. Nee, nee. Ik, ben, ik ben bijzonder gelukkig, want ik, ik geloof. Ja. Geloof het maar. Ja, ik geloof echt het maar. He? Ja, ja en nee, ik geloof het. Dat nee, is dan... echt waar gebeurd. Ja, nou, ja, goed. Nou, ja, professor... ik, ben ook nog nooit, ik ben ook nog nooit op een leugen betrapt. Niet, hè? Nee, nee. nee. ik geloof. En ik geloof dat het uh, goed is om te geloven. Ja. Nou. nou, laten we daar maar even vanuit gaan hè? Uh, ik vind het belachelijk wat die deken hier beweert. Uh, het is volgens, volgens mij is het een elektrische deken. Hij, hij, hij, hij, hij loopt helemaal warm voor, voor zijn standpunten. Ja. Ik, vind het, ik vind het een ongelooflijk geweld. Ik, ik ben het er niet mee eens. Maar ga, laat het plaatje maar eens even verder. Want ik moet een beetje corrigonisch allemaal afloopt. Ik ben benieuwd. <middels> <middels> <middels> Klein mensen. ja, ja, ja. Of je arm is of vrij. Ja, voor de Dat, dat wens ik ook te betwijfelen, of je arm bent of rijk. Uh, iedereen is gelijk. Ja, uh, dat zei Coat en Bie uh, enkele jaren geleden ook, geen gezeik, iedereen rijk. Maar uh, dat is dus niet waar. Als je dus geen geld hebt, dan, uh, dan ben je wel gedwongen om uh, de kribben te stelen. Uh, ja, ik, ik, mag ik een opmerking plaatsen met het oog op de kerst daar? Ik vind u een beetje... Een beetje... Ja, een beetje, een beetje opstandig vandaag uh, eigenlijk. Uh, allemaal, ja, ik, ik kan dat niet zo goed hebben van die Corrie Koningen. Nee. Ik, ja, ik had hem graag van Jules de Cotter willen draaien... maar ja, die heeft hem niet gemaakt. Want uh, zij zingt bijvoorbeeld ook... en dat vind ik ook zo. dan leg ik me te erg in mijn nest. Ja. Dan zingt zij van... wie staat er altijd voor je klaar? Dat is toch je moedertje. Ja, is dat en zo? In mijn geval is mijn moedertje overleden. Ja, ja. Maar. Dus die staat helemaal niet voor me klaar. Nee, maar ja, dus het, is, het is een liedje, hè? Het is een liedje. Oh, het dit is, is fictie. Het is fictie. Dan ja. komen we weer terug op fictie. Ja, ja. ja. Bestaat er een grens? Nee, het maakt geen verschil. Of je blank bent of zwart. Hij heeft voor iedereen toch een hart. Ja, wat moet ik ja. daar nou eens van zeggen? Uh, Willem. Ja. Uh, wat concludeer jij hieruit? Heb jij daar een mening over? Of zeg je van nou, ik heb helemaal geen mening? Nou, laat ik het zo zeggen, uh, ik geloof het wel. Jij ja, gelooft. Oh, dat vind ik buitengewoon uh, aangenaam om te horen. Dat jij niet wel gelooft, Willem. Ja. Je zegent, zijt jij. Wie je, wat? Je zegent, zijt jij. Waarom? Onder, onder de DJs bij de radio. Oh, nou daar, daar ben ik blij mee natuurlijk. Ja, ja, ja. Het ja. is een soort certificaat of zo. Je bent echt ja. je jens. Ja, ja. Nou, uh, weet je wat, dat Corrie verhaal... dat loopt helemaal naar een op... ja, ja, ik, ik zal toch wel even het eind willen horen, want ik wil van Corrie Konings sowieso het eind horen. Dat laat horen. Alweer die gouden ster. Ik er gek van. Dan word ik ook zo kwaad, dan leg ik om een uur of half een. Dan ik op mijn bed, beginnen die klokken te melken. En dan kan ik niet slapen. Dat is een ongelofelijke kabaal. In die, die, wat, kabaal in die toren? Ik gek, Gou, jongens, gauw muziek. Rustig, rustig, alstublieft. En ja, die kon je dus Laatst, laatst heb je mijn laatste alp al gehoord. Ik zeg nou, ik hoop het. <lacht> <lacht> nou, uh, weet u wat het is? Het uh, lijkt mij uh, geen, goed, uh, geen goed ding om dit verhaal gewoon helemaal af te maken. Want u was steeds obstinater en uh, naar andere tien Engelse andere woorden. Dan uh, nou, blijkt dus dat er boven aan de hemel staat dus een gouden ster. Ik heb nog nooit een gouden ster gezien. Ze zien er voor mij allemaal zilverkleur uit. Heb jij maar zo'n gouden ster gezien? Ja, net nog. Oh, ben je dat flat geweest? Nee, nee, nee, oh. nee. Maar ik denk wel vaker wat. Want ik denk namelijk dat ik al jaren een Picasso in huis heb. Ah! En wat denk je? Bleek een spiegel te zijn. <lacht> ik word dus zo moe van, jongens. Nou, we gaan eens even kijken. Ik vind dat het eigenlijk, uh, eigenlijk wel een beetje, beetje uh, uh, tijd is voor een beetje, ja... Wat serieuzer werk. <laughs> ik ben helemaal ontdaan van het verhaal van de professor. Ja. Want ik vind Corrie Konings een uitstekende zangeres. Ja. Zingt ze nog ik, trouwens ik of op, niet? Nou, dus, nou, op dit moment zingt ze niet. Nee, nee. Net zong ze nog wel. En, ja. Want dat hebben we kunnen horen met z'n allen. Ja. Maar ik vind haar zo... zo um, een pakkende stem hebben. Wat? Een pakkende stem. Een pakkende als ze, stem. Ja, als ik haar hoor, dan pakt ze me. Ja, ja, oké. Okay. Nou. Begrijp je? Ja, ik begrijp het. Uh... Nou, mama, je gaat me toch niet vertellen dat je bent. Uh, lesbisch bent. Oh. Zo, zo, zo en zo, zo, zo, moeder. Ik zou zeggen: gewoon, uh, joh, stap even in de auto en. Hé, uh... huh? ja, ja, ja. Je luistert naar de boys. Je zeldzaam, zoveel onzin bij elkaar gehoord. Alle gezellig. Uh, nu toch iemand, uh, iemand aan de telefoon. Ik ga even kijken of ik uh, haar erin uh, kan krijgen. Nou, goedenavond. Goedenavond. Moment, ik zal u eens hadden. momentje. Kijken of Charles je ook uh, kan horen. Goedenavond. Goedenavond, heren. Ja, u, u komt uh, luid en duidelijk over. Ja. ja, ik kan u horen, mevrouw. Wie bent u? Hallo, wie bent u? Ja, je hoort... Er... Je, ja, ik weet niet, kun je dat horen daar of niet? Ik denk het niet. Vraag wie, vraag wie je bent. Oh, was u mijn echte naam of mijn... Ja, nee, doe je pseudoniem maar, je artiestennaam zeg maar. Oh. Oh. Ja, maar, um, ja, maar ik, zal, ik zal je eventjes helpen. Ik krijg een berichtje van u dat u zeg maar, ik haat dit nummer. Waarom? Met hoofdletters. Met hoofdletters, met caps. Ik heb er nare herinneringen aan. Je hebt er nare herinneringen aan. Oh, bent u voor ongeluk tijdens het uh, driving over voor Christmas? Die man is er gewoon aankomend in plaats van blijven rijden. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Maar ja, hij niet alleen, hè, want hij komt een heleboel mensen tegen natuurlijk. Eigenlijk was dit wel een nummer geweest voor de professor. Hè, om, hè, want de driving next to me uh, is just the same. Uh, ja, ze komen nooit thuis eigenlijk, hè? Dat is het eigenlijk. Maar is er dan een nummer waarvan je zegt, van, nou, daar kan ik wat mee... Helemaal niks. Helemaal niks? Helemaal niks. Dat is wel een bekende stem trouwens. Ik heb ooit eens een, ooit eens een keer iemand uh, gehad... die heeft mij geholpen met jingles maken en zo. En uh, ja? een, een van de was een koffie jingle. Ik weet niet meer hoe die ging. Weet je, hoe ging die koffie jingle ook alweer? Okay. Hey. Ja, dat ja, is ze, dat is ze. Oké. Okay. Ja, nee, niet Okie. Okay. Loki. Loki. Loki. ja. Dat Lockie is dat. Oh, is dat, is dat eigenlijk... Is Ja, ook weer een liedje zingen? Ja, Lockie wil eigenlijk een liedje zingen. Maar ja, ehm... Um... Is dat eigenlijk een lock-eens? Uh, een Lok heat Dat lock... heeft met Prins Bernard te maken. Oh, lock-heat. Oh ja, van, van die vliegtuigen. Ja, het ja, van die vliegtuigen. Ja, ja, ja. Maar je wil een, ja, een liedje zingen. Ja, ja ik, ik snap wat jij bedoelt. Dat, is, uh, dat, uh, dat, uh, dat nummer in het dialect. Heb je dat helemaal uit je hoofd geleerd? Nee, we hebben... Ik heb wel geoefend, ik heb wel geoefend, ik heb een zangpartner gevonden. Een zangpartner, heet dat zo? op een ander lied. Een zang, heet dat zo, zangpartner, heet het zo tegenwoordig. Ja. En kom je dan tijdens het zingen met een hoogtepunt? Ja, hier distancieer ik mij natuurlijk van Lokkie. Ja, alleen welk nummer is het dan? Mama Carey. Carrie. Carey? Ja, nou goed, dat is dan weer zo'n nummer waarvan ik zeg, nou, dat is dan weer jammer. Um, je, niet, je hebt onze versie nog niet gehoord. Jullie versie? Heb ik nog niet gehoord? Oké. Okay. Nou, um, we, zijn, we zijn benieuwd. We zijn zeer benieuwd. Uh, ik ben ook uh, je, heel benieuwd. Hoor. Je, je bent ook zeer benieuwd, hè? Moet ja, je vragen hè? ja ben hartstikke benieuwd, ja. Hartstikke benieuwd, ben je ook nog. Mm. Nou, um, Ik zou zeggen, ja, brand maar los, doen we het zonder ja. muziek? Nee, wel, eh... Uh, all I Want For Christmas Is You, uh, die, die, uh. Ja, oké. Okay. Nou, één momentje dan. U bent rechtstreeks verbonden met de studio van ZFM Zandvoort... waar op dit moment de techniek in een hoog vaandel wordt gedragen. Allerlei schuiven worden opengezet. Andere schuiven worden weer dichtgezet. De ene uh, potmeter wordt opgedraaid. De andere potmeter wordt naar beneden geklikt. En we zijn er weer. Nou, we gaan eens eventjes kijken wat het, uh, wat het wordt... En, uh, Even kijken, ik zie hier, mensen zitten hier met de botjes klaar met cijfers 1 tot en met 9. En uh, nou, we gaan eens kijken. Hoor je het? Ik hoor niks. Ja, dan moet je je radio aanzetten. Oké, okay, nou, we wachten Er zit een beetje vertraging op geloof ik. Wat? En mag ik misschien vragen waar jullie vandaan komen op dit moment? bommel! Ja, dat dacht ik al. Nou, ik vind het geweldig. Ik zie hier drie bordjes mogen gaan met een negen. En uh, alleen de, de, de, de andere partij, die met die zware stem, die uh, lijkt wel een beetje een lijkt me een, bear, een beetje. Lijkt je wel een beetje op. Uh, die krijgt een 4. Oh. Ja, maar dan geeft die bij elkaar dat 13 punt. Gelukkig. Volgende jaar weer voor de herkanting. Volgende jaar voor de herkanting. In ieder geval dankjewel voor jullie deelname. Oké, okay, fijne dagen. Hoi. Het moet niet gekker worden eigenlijk, uh, ja. Ja, uh. dat was, dat was, dat was uh, Lockheed. Lock and Heat, Lockheed. Uit uh, Zaltbommel helemaal, met nagaan. We worden beluisterd in Zaltbommel. Waar ligt het ook weer? Zaltbommel, dat ligt Gade er. Gaan de malsen, die kan. Ja, op. die kant op. Deel, Deel, del. Deel, Deel, Deel. deel. deel. Kruil, deel, deel, deel, deel, deel. Deel. rotonde deil, Knopend de ja. knooppunt deil, beest, beest ligt er over de ja. buurt. Ja. Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb een zelden zo'n vreemde kerstverzending gehad eigenlijk, moet ik heel eerlijk zeggen, maar ik vind het wel gezellig. Oké. Okay. Ja, dus, uh, nou dan een stukje muziek dan uh, voor, uh, ja, voor Loki dan nog een keer met uh, Heat, Lockie Heat. Oh, in één keer een herdersom in de studio zetten. Nou, Willem, maar... Willem, Willem, Willem, Willem. Ja? Dit plaatje draag ik speciaal aan jou op. Olle, want voor Christmas is you. En dan hoop ik dat jij, want Harm gaat met de kerst, gaat met, met zijn vriend, gaat hij naar Parijs. Ja. En dan ben ik alleen. Dus oh. dan hoop ik dat jij mij de kerstdagen komt verwarmen met een, met een heerlijk Klaasje gluwijn. En dat we dan samen op de Arslee klimmen. En dat, dat jij dan de teugels vasthoudt van het paard. En dan. Een, een, oh, als het dan niet gesneeuwd hebt, huren we zo'n Arslee, Arslee met wielen eronder. Arslee ja, met wielen eronder? Die zijn er wel. Die gebruiken ze ook in ja. de film. Dat het net is, of, dat is net is of ze door de sneeuw rijden. Maar dan rijden ze gewoon op wielen. Oh, zo bedoel je dat. Ken je, ken je het niet zo slee? Ja, ik weet wel. Ik weet wel oh, jij bent, als jij aan de slee denkt, dan wil je meteen weer met een een Bentley aan de gang natuurlijk. Ja, het liefste wel natuurlijk. Ja, bedoel, dat dat er kan. moet wel verwarming ja. in zijn. En een radio natuurlijk. Nou, ja, ma ma mama is wel veel ijs. wil hem, vind je niet? Nou, ja, ik vind, ik vind het wel... Maar vind je het een leuk idee om bij haar te komen met de kerst? Er zijn zoveel eenzame mensen. Ik, uh, ik heb wel een andere optie, Vaar. Waar ze in kan liggen. Een bakje vol met stro. Ach. oh jee, maar dan komt Corrie Konings er weer bij kijken, zeker? Nee, nee, nee, nee. Oh.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 Jezus is geboren, halleluja, hallo! Jezus is geboren in een bakstel vol met stro. Toen kwamen de drie koningen, de zwarten en de witte. Ze vroegen of ze ook mochten komen babysitten. Ze schonken een rolballatten en een grote potvernis. Een salm in mijn look en een aquarium en een vis. De zwarte gaf aan Jozef een paar vijzen en een boor. En aan Jezus een sjalke en een broeksken in ivoor. Maria kreeg een zaksement met een grote rozenstrik. En een potlood en een gommeken, om te gommen kreeg een kik. Dezeken is geboren, alleluia, hallo. Dezeken is geboren in een bakstil vol met stro.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 is geboren, Jezus is Ja, het bakstervol en de banen, ja, het mag niet ontbreken trouwens, vind ik eigenlijk wel, ja, maar ja. Ik, ben, ik zit er eventjes bij te komen van, uh, van, uh, van het lawaai van Lockie. Want uh, ja, weet je, net lieten we de cijfers zien uh, van, uh, van, uh, ja, uh, ja, van herzangtalent. Het was een, een 9 en een, een 4, 13 punt. Okay, en, uh, ja, nou, hey, Wilhelm, uh, ja, ik, ik, ik ben zo ontzettend benieuwd hoe Orno uh, zijn kerst gaat doorbrengen. Want uh, heb je de boom al staan, Orno? De, de boom geen geluid de boom nee nee nee, nee, nee. Ik, maar die heb ik binnen twee seconden heb ik die uh, net boom is zo, <laughs> <laughs> zo groot ah, ik, pak heb zo uit, ik pak hem zo uit heb je nooit uh, een uh, volwassen boom uh, vroeger gehad wel ja. ja toen ik daar uh, net ging uh, wonen waar ik nu wat wat, uh, wonen, wat is bij jou de kax gedachte jongeman uh, werken <laughs> werken werken altijd was het werken uh, werken werken ja Oh, Altijd met de kerst heb ik zo'n beetje, ja, behalve toen mijn ouders nog uh, beide leefden. Ja. Dan uh, had ik wel één kerstdag uh, dat ik uh, vrij uh, nam. Ja. Maar nu, uh, maar, uh, waar, geen... waar, waar bestaat dat werken uit? Zwart werken? Nee, dat was toch gewoon uh, in de bioscoop werken. Oh, in de tijd. bioscoop? Ja. Nee, maar ik heb het over nu, actueel. Nee, nee, nee, nee, nee, nee oh, gewoon, gewoon relaxed. Relaxed. Ja, ja. Ja. Uitslapen. Uitslapen. Nu lekker. Geweest middags. Ja, hoor. Gewoon boeren komen het worst eten s'avonds en niks. Ja. Oh, Willem, Willem, Willem. Willem. Ja. Willem. Wat ga jij uh, uh, eten met de kerst? Kook jij of kook jouw gemaal? Nee, ik, ko ik kook nooit. eigenlijk. Hij kookt zo al over. Nee, gewoon. Kook jouw gemaal of kook jij zelf? Een gemaal kookt niet, een gemaal, gemaal stoomt alleen zo, maar. Ja, ja, ja, ja. Nee, joh, gewoon rustig, gewoon lekker. Uh, normaal. Of ga je uit eten? De Bokkendorens. De Bokkendorens. Nou, daar ben, wow. ben ik heen geweest. Maar uh, ja, ik, ja, nee, dat is niet mijn ding. Ik ben er van de week geweest. En? Se serieus? Ja. Uh, ik ben zelfs in de keuken geweest van de Bokkendorens. Heb je weer niet betaald? Uh, dus ja, moest toch <laughs> Nee, maar uh, uh, ik mocht daar geen foto's maken, dat, uh, dat wilden ze dan liever niet. Nee. Ja. Uh, maar overigens zag er heel proper uit, hoor, dat moet ik er wel bij zeggen. Het schijnt een heel mooi ding te zijn, ik uh, ben daar uh, nog nooit geweest. Uh, nou, het is, het is, weet je, het uitzicht is daar natuurlijk uh, vrij uh, uniek. Ik weet het niet. Je reikt over zo'n meer uit in, in, in het duingebied. Het is binnenwater. hè? Wat, uh... een, me een meertje. Een meertje. Ja, een meertje. Meer of minder? Uh, niet, meer niet, niet meer en niet minder. Maar oh. je betaalt een aanzienlijk bedrag voor het couvert. Echt waar? Haute cuisine. Oké. Okay. Uh, maar, uh, uh, ja, twee sterren hebben ze. Ja. Dus de gouden sterren van Corrie Konings... Die hangen die zijn uh, Balans. Uh, bij... bij de Bokkendort. Ja, ja, maar ja. is dat een, een Michelin-ster? Uh, uh... ja. ja, want dat schept een band. Hè. Dat, een binnenband. een binnenband en een buitenband. Een buitenband, ja. Want, dat, uh, jij maakt iets met... Pirelli of zo? Pire, pire... Ja, vond je mijn kalender? Vond je het nee. mooi? Ja, ik wil hem hartstikke ja. ja, ja, ja, ja. <laughs> ook dat schept een band. Ja, ik, ik bedoel, dat schept zeker een band. Daarom zeg ik ook altijd, don't be silly, put a your jullie. Really. <laughs> Zelfs met de kerst. Ja, nee, maar goed. Ja, nee. Met, uh, tot zover even, dan even de bokken door. eventjes. Want ik zeg, uh, uh, dat is iets, even iets heel anders. Uh, ik heb uh, een, een nummer uit de kast gehaald. Een, uh, een heel oud nummer. Want dat is echt een heel oud nummer. Ik heb me herinnerd dat ik klein was. Dat ik naar Radio Oost luisterde. En dat ik een nummer hoorde en ik verstond er helemaal niks van. Ik denk, maar dit is een heel andere taal, dit spreek ik helemaal niet. Heeft en... dat iets te maken met kerstmis door, door de jaren? Ja, door de jaren. En dan, en dan de versie van Staf Fabri. Staaf Fabri? Ja, maar dat kennen we waarschijnlijk niet in ik deze heb kant. Ik ken wel Miracle, dat is ja. Stevie Wonder. Ja, maar dat is wat anders. Dat is heel wat anders. Ja. We gaan, uh, moet, ik, moet ik hem opstarten? Ja, ja, voor mij mag je hem opstarten. Dan, maar... dan kijk wat je doet. Het motor was drank hier naar de kerk op een dag. Kerstmis bij ons groet motor. Was altijd bieden, dat was geen laag. Kerstmis bij ons groet motor. Toen mocht nog niemand aan alle toen docht niemand don geschenken, toen moest je nog denken Om dat kinneke door in die koude stal Toen durf niemand nog niet spreken, over kon kunnen of keken Alles draaide om het kind en dat was al Kerstmis mis bij manabers too, het was een in de nacht missan. Kersmis bij man. Da was een stukje door een geloof je wan. mis bij man. Was bij je tijd het, heet, het zoen zal is kon aan. Er stonde kaarsboem en een met bujeetjes en een kriebke. En mijn moeder zong dan altijd stille nacht. Tussen dan en dochten wat toch. Omdat kindeke van God nog, dat Maria op de wereld heeft gebracht. Ik zing wel dat de kerstman hij brood. Kerstmis bij mijn eigen tof. Dat zijn mooie kinderen op kadauwkes jacht. Kerstmis bij mijn eigen Wordt aan iemand niet gedocht. wel om drinken en om Ik zou bijter zeggen, vreten. Rosbuff, toort, kalkong, kapla en crèmegeleis. Als ik spreek van de verlosser, vraagt men een zang. Is dan een bokser? Dat is kerstmis. In de moderne tijd, Ja, dat is kerstmis. In de moderne tijd. Ja, nou, wat vind je van jou? Ja, apart Willem. Het is apart, A, hè? Apart. Kerstmis, Deur de Duurde Deur de joren, alleen uh, het dialect. Nois. Het dialect is uh, Antwerps. kom uit Antwerpen. Oké. Okay. Ja, het heeft niks met Limburg of Brabant te maken. het is Belgisch. Ja, en uh, Stafke... Stafke, uh, In Belgisch in stafke zijn Stafke bakkenbaden. Zo noemen ze dat. Oh? Ja, en als je lange bakkenbaden... Stafke fabrie. Dan... Ah. Ja, ja, ja. Dat, wat, je, wat, dat wat, jij nog iets van mij moet leren, jongen. Wat, is, weet je, wat weet jij toch een hoop? Ach, wel, nee. Ik weet helemaal niks. <laughs> dus ik weet alleen wat ik weten moet. En dat, uh, ja. Goed, ik heb een, een, een, een verzoekje klaar leren. En die gaat helemaal richting uh, Zwitserland. Oké. Okay. Bergen of Basel? Ja, die kant op. Basel. Wat ben je nou weer aan het bazelen dan? Uh, zolang het berg is, zeg ik altijd maar, uh, is het goed. Maar het is, uh, ja, we hebben hem eigenlijk al een beetje ik gehoord. Ik liep vers, in he? Oostenrijk te wenen. En? Ik liep, te we ik liep in Oostenrijk te wenen. Ja. Ja, dat bedoelt hij als een soort, als een soort taal... Taal mopje. Een hij taalmopje. Een taalmopje? Ja. Hij liep in Oostenrijk te Wenen. Mm -hmm. Dat is de hoofdstad van Oostenrijk, Willem. Snap dat dan? Nee, dat is Wien. Dat is Wien. Wien? Wien. Nee, dat is Wenen. Nee, Wien. Nee, Wenen. Ik weet het zeker. Staat in mijn encyclopedie. <laughs> ja, wat? Mijn encyclopedie. Ja, als ja, ja, is je encyclopedie. <laughs> ja, ja, ja. Zo is dat maar net. Ja.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 Het was tweede kerstdag 1961, moeder weet dat nog zo goed. Vaders bed was leeg en ik zei dat zij niet in de scheur mocht komen. En als ze lief ging spelen, dat ze dan wat lekkers kreeg. Ja, je zeg van dan aan het origineel. En uh, ja, ik heb van de week ook gehoord van Kraantje Papi. En uh, dat dacht ik bij mezelf. Oh, wie? Uh, Kraantje Papi. Wie is dat nou weer? Ja? Uh, Kraantje Lek ken je wel? Ja. Die... Daar de vader van. Ja. <lacht> Kraantje Papi. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Tjonge, tjonge, jonge, jonge, jonge. Ja, ja, ja. Ik was van de week dat vond ik dan, uh, op de grote markt in Haarlem. Ja. En uh, daar staat een hele grote kerstboom en uh, best wel een beetje weer uh, daar. Maar als je je dan omdraait en je kijkt naar het huis, dan zie je daar uh, ongeveer vier uh, politiemannen met Kalasnikovs. Uh, ja. Klopt. Wat, wat een bijzonder kerstfeil. Ja, maar ja, het, het komt steeds dichterbij, hè? En dat is alles wat ik ervan kan zeggen. Dat, uh, ja. Heb jij, want jij, jij doet beveiligingswerk. Heb je ook wel eens. De, de, de, helemaal, helemaal niks. Helemaal niks. Nee nee nee nee, nee, nee, nee. nee, nee, ik zit op de kerstafdeling van V&D, zeg maar. <laughs> ja. ja, ja? V&D. Ja, dat is ook iets. Uh, ik was van de week in Hudsons Bay. Dat ja, ja dat, uh, dat is ook weer wat, hè? Dat is, ziet er wel ontzettend uh, gelikt uit binnen, hoor. moet ik eerlijk nou, zeggen. Nou, hoor ik ja. dat ze uh, in de rode cijfers zitten. Het is uh, dat schijnt ook weer niet goed te gaan. Nee, maar het is allemaal zo exclusief en zo luxe. Uh, ja. Als je daar binnen uh, stapt, dan kijk je eerst vol bewondering uh, hoe het eruit ziet. Want het ziet er, eh, nogmaals, het ziet er gelikt uit, het ziet er prachtig uit. Alleen, dat geeft ook meteen een indruk dat, dat je je beurs wel open moet trekken. Ja, dat, daar, moet, je ook, dat je, moet je ook. Maar, je, maar eerder, kijk, eerder ging ik naar de Bijenkorf. Maar uh, da, da, da, daar kom ik niet meer. Het, ik het, wat is gek het, vanuit Gezoem. <laughs> Dela. Dela. Hey, maar Hudson Bay, is, is dat nog luxe erbij? daarbij? Nee, nee, nee, nee. Dat nee, niet? Nee, nee. nee, nee. Ah, Oké. Okay. Nee. Nee, de bij, bij de bijenkorf krijg je bijvoorbeeld een, uh, een metalen lepeltje bij de koffie en uh, bij Hutsen ben mee plastic. Hè. Dat is al een verschil. Oh, dat is zeker een verschil. Dus uh, ik kom iedere keer met plastic lepeltjes thuis. Ja, het, ik heb bij de bijenkorf heb ik nog eens een, een wedstrijd gewonnen. Oh, vertel. Ja, uh, en toen toen mocht ik als als mocht, mocht ik de hele dag gratis met de roltrap op en neer. <lacht> ja, nou, vooruit, <lacht> Toen maar weer. Uh, we <lacht> hebben een verzoekje. <lacht> Godzijdank. En, um, <laughs> Godzijdank. Ja, het is wel niet eerder gedraaid op de radio hier, geloof ik. Vertel. Uh, ja, je hoort het wel. Chestnuts roasting on open fire. Jack Frost nipping at your nose. Tide carols being sung by a choir and folks dressed up like Eskimos and everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright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 And every mother's child, he's gonna spy To see if reindeers really know how to fly And so I'm offering this simple phrase To kids from one to nine Many times, many ways Merry Christmas Ja, Neil Diamond. En dat brengt ons weer op de klok van vijf minuten voor negen alweer. Technische diensten, die, die is helemaal weer volop bezig hier in de studio. We, we krijgen een dakkapel, geloof ik. D Dacht ik, een dakkapel. Ja, ah. nou ja. gaat allemaal goed hier. Ja, nou, ja. dank nou, we krijgen, sowieso, we krijgen sowieso ook een kerstkapel. Een kerstkapel? Een kerstkapel ja, komt er allemaal. Ja, ben je al op de ijsbaan geweest in Zandvoort? Uh, nee, want dat is wel een leuk bruggetje dat je die slaat natuurlijk. Want uh, volgens mij, ik weet niet... Uh, moet ik even een blik werpen naar de technische dienst? Draaien wij uh, ook op uh, de ijsbaan, jongens, of niet? Iemand sch schudt nee, de ander zegt van... Uh, ik weet het niet. Ik weet het niet. Meestal is dat wel het geval, hè, dat, uh, dat er wel uitzendingen rechtstreeks vanaf de ijsbaan worden. Weet ik worden, niet, ik heb geen Er staat toch dus zo'n mooi houten huisje ook op? Ja, en zo, met, uh, ja, de ijsbaan is leuk, mooi verlicht trouwens. Overigens uh, houten huis, er is ook een houten huis in Beverwijk ja, op dit moment. Ja, wat is In de Wijkertoren, ja? uh, samen met de Linda Foundation, Linda de Mol... Uh, is daar een actie, vier dagen, een radio... en uh, mensen kunnen die kerken gezellig binnenlopen... voor een kopje koffie of warme chocolademelk. Kunnen plaatjes aanvragen en het gaat natuurlijk om, uh, om een goed doel... namelijk uh, gezinnen in uh, de Eimond die uh, uh, zo arm zijn... dat ze nauwelijks uh, de kinderen te eten kunnen geven met kerst. En uh, er zijn een aantal sponsors uh, in... Uh, het wijkse die dan uh, bonnen verstrekken. Uh, per gezin 600 euro aan waardebonnen. Ja. Waar dan zo'n gezin uh, uh, leuke dingen mee kan doen. Cadeautjes kan kopen. Uh, lekker eten kan kopen. Uh, voor het hele gezin. Om dan ook eens een... een uh, economisch gezien welvarende kerst te beleven. Mooi, goed streven. Ja, ja absoluut. Moeten we veel meer mensen doen. En vanavond om zes uur zijn die uitzendingen in Beverwijk begonnen. Ja. Luisterhuis in Zandvoort en omstreken. U kunt daar ook gratis naartoe. Het is een uh, heel leuk opgezet programma. Ja. Er is een ballonnenhuis. De kerstman loopt er rond. Uh, ja. Nou ja, en je, en, en je kunt daar portretjes kopen... Uh, ik, heb zelf, ik, ik heb zelf Willem, niet omdat ik naar nou zo prat op ga, maar ik heb uh, uh, aangeboden om daar uh, gratis een, uh, een fotorapportage uh, uh, voor een huwelijk of maakt niet uit wat. Ja. Om dat gratis te doen voor het goede doel. Ja. Dus Daar kunnen de mensen op intekenen. En uh, dus er komt dan één gelukkige uit de. Uh, ik weet niet of ze gelukkig zijn met mijn foto's. Dat moet ik me wachten. Ja. <lacht> dat moeten we maar afwachten. Maar in ieder geval stel ik mij uh, uh, beschikbaar om dan. Uh, ja, misschien hebben ze een, een familielid wat getrouwen of zo. Dan doe ik een, ja. doe ik een hele dag een huwelijksreputatie voor niets. En dat uh, voor het goede doel. Dus dat is... Uh, en die mensen die krijgen gewoon de foto's digitaal van jou? Die uh, krijgen die foto's okay. digitaal. En, en dan, uh, maar dan moet u wel even naar Beverwijk gaan. Uh, naar de Wijkertoren. de, de, de het zit bij het met Theater. Nou, iedereen kent de Wijkertoren in Beverwijk wel, denk ik. Zijn ja, die aan de Breestraat? Nee, nou... Het zit, Achter in de Breestraat. Zit, het is op loopafstand. Nee, je hebt het Kennemer Theater in Beverwijk. En de wijkertoren ligt er eigenlijk vlak naast. Oh, oké. Okay. je hebt uh, hout, uh, Café Camille daar. Ja, ja. Hele bekende spot in, in Beverwijk. Dus. Maar het duurt tot, tot zaterdag, zateravond, 8 uur. Is dat elke dag van s ochtends 8 uur tot, tot s'avonds 10 uur? Eh, kunt u daar terecht in de kerk? En dat werkt u mee aan een goed doel. Ja, nou, dat brengt ons alweer aan het einde van deze uitzending. Ja. Willem. Het, het zit erover op, jongen. Het is ja. de laatste aller aller aller allerlaatste kerstuitzending. Van mij, tenminste. Ja. En, uh, ja, daarover volgende maand meer. Zeg ik maar. Is niet allemaal vol. Ja, en nu, ja, ik ook. Ik ook zolang, geen, zolang er geen haren is, vind ik het niet erg. Nee. In ieder geval, uh, bedankt uh, voor, de, voor, ja, voor, uh, voor de, de inzet vanavond. We hebben weer ja. gelachen. Er uh, we zijn weer is weggelopen. Dus uh, <lacht> ja. uh, Orlo, bedankt. Ja, ja, Willem, bedankt. Iedereen, bedankt. En uh, hele fijne kerstdagen namens ons, natuurlijk. En een ja, ja. Goede jaarwisseling en, en een fantastisch 2019. Hè? Mooi, hè? Goed Tot hè? Volgend Yo. jaar.